1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een veilinghuis in Hilversum ziet af van de verkoop van nazi-artikelen. Aanleiding is een discussie over de strafbaarheid... van de verkoop van nazi-gerelateerde spullen, meldt Gooi en Eemlander. Eerder deze week was er ophef over de website marktplaats.nl, waarop onder meer wapens met hakenkruisen worden aangeboden. Volgens het CD is de verkoop van nazi-paraphernalia verboden. Bij het Hilversumse veilinghuis worden onder meer medailles met hakenkruisen... nazistische eretekens en onderdelen van nazi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 Volgens de Zuid-Afrikaanse overheid zijn er sinds woensdag 100.000 mensen langs de baan gelopen. De afgelopen middag was de rijwachtende kilometers lang. De autoriteiten deelden water uit, handelaars verkochten eten en Mandela's souvenirs. In de binnenstad van Gouda hebben duizenden mensen meegedaan aan het jaarlijkse evenement Gouda bij Kaarslicht. Bij zonsondergang bleven de straatlantaarns uit en werden overal in het oude stadscentrum kaarsen aangestoken. In de binnenstad waren optredens met zang, theater, dans en een levende kerststal. Om zeven uur werden op de grote markt in Gouda de lichtjes in de grote kerstboom aangestoken en las de burgemeester het kerstverhaal voor. Gouda bij Kaarslicht werd dit jaar voor de 58ste keer gehouden.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 Welkom terug bij het NCV. We hebben uh, een bijzondere uitzending. We praten ook dit uur uh, met, met drie bijzondere gasten. Drie mensen die uh, vrijdenkers zijn, mensen met andere opvattingen dan de gebruikelijke: Thomas Rauw, Kilian Wawoe en Evelien Tonkes. Ze zitten ook hier weer. Um, en ik heb jullie allemaal gevraagd om over om iets, om, om iets na te denken. Van je denkt: van nou, dat vind ik dan een aardig punt om uh, over te praten. En Thomas, eerst, eerst maar even jou. Hè? Want, Jij bent een architect, maar niet gewoon een architect. Je bent iemand die uh, graag gebouwen tekent... die van, van, van, van, van A tot Z herbruikbaar zijn. Uh, en daar zit een hele filosofie achter. En dan uh, is de stelling die jij opgeschreven had van tevoren... wij moeten duurzaamheid afschaffen. En dan ben je me toch even kwijt. Ja, nou ja... Uh kijk, duurzaamheid, ik zei het al eerder, kanker is duurzaam, corruptie is duurzaam, daar willen we allemaal vanaf. Ik denk dat duurzaamheid, kijk, we kunnen alleen maar dingen duurzaam noemen die we kennen... en we kunnen daardoor mensen dwingen oude fouten te maken. Ik denk, we moeten nieuwe fouten maken. Dat betekent ook dat we certificaten af moeten schaffen. Een certificaat is eigenlijk het rijbewijs dat je weet hoe, de, hoe je de oude fouten moet maken... Um, en dat betekent dat we, wat mij betreft, de architectuur van het, van het economische systeem uh, moeten, moeten gaan veranderen. Uh, om het even heel simpel te houden, we hebben nu een systeem waar we denken dat we een oneindige bronnen hebben aan materialen. En kijk, als er, uh, dingen oneindig zijn, dan kun je, kun je ze ook uh, prima gewoon verbruiken, omdat je van komt er toch weer iets bij. Uh, uh, maar uh, ik denk zeker sinds vijf, ongeveer 45 jaar geleden. 24 december 1968 is de eerste foto gemaakt van de aarde. Sindsdien weten we zeker dat wij dus in een gesloten systeem leven. Want er komt nooit meer? Nee, er komt nooit meer. De enige wat deze planeet kan verlaten is helium. De rest, die blijft, de rest blijft, blijft gewoon lekker hier. Dus we leven in een gesloten systeem... en we willen een open maatschappij gaan organiseren. Nou, Dat lijkt me nog een uitdaging. Hoe je in een gesloten systeem een open maatschappij gaat organiseren. Ja, je, bent, je bent op een gegeven moment ook begonnen met uh, uh, fabrikanten benaderen... met een, een totaal vreemde vraag. Laten we beginnen met, met, met licht. Wat, wat heb je met, met de, de firma uit het Zuiden van het Land uh, nou ja, ik, heb, um, ik had het familiebedrijf Philips uh, op uh, visite en, uh, een paar jaar geleden... En uh, ik zag, nou, laat die dosis maar even lekker buiten staan. Kom even binnen, kopje koffie, suiker. En ik zag, kijk, ik wil gewoon 300 lux. Zeg maar, lux is een hoeveelheid licht. Ik wil 300 lux 1260 uur per jaar hebben. Ik zeg, als, als jij denkt daar per se een lamp voor op te moeten hangen, dan nou, mijn zegen heb je. En of dat nou witte wijn, of rode wijn, of stroom doorheen gaat, nou weet je wat? Dit is ook niet mijn ding. Blijkbaar heb jij stroom nodig om mijn licht te leveren. Ik niet. Dus ik heb li licht op kantoor. En geen stroomrekening. Waarom zou ik in hemelsnaam de stroomrekening van Philips moeten betalen? zodat zij in staat zijn mijn licht te leveren. Nou, dat lijkt me een omgekeerde wereld. Ze liepen niet meteen weg. Uh, nee, ze waren, maar ze, ze, ze trok een beetje wit weg aan tafel. En dat, maar het allerleukste vond ik... Hoeveel hoe luxe uh, was dat, die huidskleur? <laughs> nou, ik heb het niet, niet gemerkt. Het allerleukste was dat die meneer, die, die, die belde met de rug... die ging op weg naar Eindhoven. Nou, met, met natte vlekken ging die, ging die de deur uit. En die zegt, meneer Rauw, ik weet één ding. Dit gaan we doen, maar ik ga het niet aan mijn baas vertellen. Nou, vond ik prachtig. Dus we hebben er één jaar lang over gedaan. Hoe moet je een contract maken, enzovoort, enzovoort. En... En uh, als je nu ziet, is het dus zeg maar licht als service zonder grondstoffen. Nou, dat is nu echt een heel groot thema bij, uh, bij Philips. Um, dus Philips gaat nu licht als service leveren. naar aanleiding van het pilotproject wat we destijds geïntroduceerd maar hebben. Maar dat betekent als een lamp kapot is, dan, dan, dan bel je de firma. Als een lamp kapot is, ja. We gaan toch over andere dingen doen. We hebben nu een project in Amsterdam. waar we dus in plaats van wasmachine wasbeurten gaan leveren. Dus mensen hoeven geen wasmachine te kopen. Trans uh, uitverkocht. Uh, maar die krijgt een wasbeurten geleverd. En dan krijg je een hele interessante discussie met uh, zo'n wasmachinefabrikant. Die zegt, ja, maar meneer, wacht even. Dus als ik de, zeg maar, de performance lever, dus ik krijg die machine terug. Wie betaalt nou als die machine kapot gaat? Ik zeg, ja, kijk, heel simpel, dat zijn jullie. Dat is voor die producent. Dan zegt hij, maar dan hebben we een probleem. Weet u, ons voor die model is... na drie jaar moet die waterpomp stuk... na vijf jaar moet die voordeur eraf vallen... en na zes jaar moet die rubber eruit, inclusief voorrijkosten. Dat is ons businessmodel. Maar als wij nu verantwoordelijk worden... voor de onderhoud van de machine... ja, weet u, we hebben een machine... ik mag het bijna niet zeggen, die gaat tien jaar lang niet stuk... maar die brengen we toch niet op de markt. Maar nu wel. Dus die mensen in Amsterdam hebben dus de allerbeste machine die ooit gemaakt is. Die gaat namelijk nooit meer kapot. Omnieuw betekent in deze maak nog net niet stuk. Dat maar, is wat nieuw is. Maar dat betekent ook dat Philips, op het moment dat ze licht leveren en niet lampen. Euh, hebben ze ook belang bij, omdat ze ook de stroomrekening moeten betalen. dat ze zo zuinig mogelijk lampen ontwikkelen. Zo zuinig mogelijk lampen. Omdat betekent namelijk dat de benefit van hun handelen. is ook voor hun en niet voor iemand anders. En daarom gaat het goed. Ja, ja het lijkt me prachtig. Alleen, ik, het lijkt me vooral mooi als je het. Uh, ik heb me heel goed voorstellen dat je zegt van. Je moet het, uh, de, de machine terugnemen. Of die, die blijft eigenlijk van jou. Uh, he, Philips, deze machine blijft voor jou. En ik, ik, ik, ik huur hem eigenlijk. Hè. Uh, um, of ik, maar misschien niet huur, maar ik. ik, ik want, en daar. En daar Begrijp ik het ook niet meer helemaal precies. Ja. Uh, want wat, hoe, hoe, hoe is die verhouding dan precies wel? En waarom zou je trouwens ook het licht er dan ook nog uh, bij doen? Want dan maak je het wel heel ingewikkeld. Nou ja, we, we, het is nog veel ingewikkelder. We hebben lichturen, zituren, loopuren, toileturen, wc-uren, doorkijkuren. Dus we hebben alles. Maar je kent het ook. Kijk, als jij straks gaat beslissen op kerstvakantie, zeg maar, wat naar New York te vliegen dan ga je niet eerst op de website kijken wat zo'n Airbus 320 gaat kosten. Dan zeg je van, geef mij maar die performance vliegen. En dat vliegtuig wil ik gewoon niet hebben. En vervolgens uh, wil je een wasmachine en wil je wasbeurten hebben... dan moet je gewoon een wasmachine kopen. Je zegt, nee, je koopt de performance wassen. En, die, en de grondstoffen van die wasmachine, de verantwoordelijkheid daarvoor... die moet gewoon bij die producent blijven. Hij moet verantwoordelijk gemaakt worden voor de consequenties van zijn handelen. Maar dat betekent natuurlijk wel, uh, Kilian Wauw, dat de dat, dat businessmodellen van bedrijven compleet en totaal op hun kant gaan... als dit gemeengoed ja. wordt. Nou ja, een van de nadelen van de vrije markt is dat... Uh, uh, mensen die daarin zitten als hoogste doel hebben het maken van winst. Uh, want als je... Het verdienmodel terug gaat rekenen. Van wie zit er nou boven in de, in de sturing, dan zijn het aandeelhouders. En de aandeelhouder wel rendement. Dus Philips heeft er belang bij dat hun lampen om de zoveel tijd kapot gaan. En dat is voor wasmachines ook zo. En de vraag voor een overheid is: als we dus dit soort dingen aan de vrije markt overlaten, dan moet je niet raar staan te kijken als mensen gewoon winst willen verdienen. Want winst willen maken. Want dat is waar ze voor in het leven geroepen zijn. Nee, dus en... langs die weg zal het niet gebeuren? Nee, nee. langs die weg zal het niet gebeuren. Nee, maar, nee, maar welke daar... weg wel? Maar daarom hebben we nieuwe businessmodellen nodig. Dus je moet businessmodellen ontwikkelen... Waar je, waar je op een andere manier beloond wordt voor een andere prestatie. Ja, dat, dat is één deel van de zaak. En de andere is dat je van sommige dingen moet zeggen... dat het dus geen vrije markt meer is. En uh, uh, een bank is daar een voorbeeld van. Uh, uh, een aantal dingen zoals in de zorg of in... in uh, uh, in, in, in veiligheidsactiviteiten, uh, uh, Dus dat je moet afvragen... of het wel thuis hoort bij de vrije markt. Want als, als de markt iets doet wat tegen het algemeen goed ingaat... en hiervan zou je kunnen denken dat dat zo is... dan moet je dus ingrijpen. Maar en, dat dat, dat denken, was in hetgeen wat vond... ik mijn buurvrouw wilde meegeven... is dat een overheid niet groter hoeft te worden... maar daar wel wat sterker in mag uh, acteren. Dat je zegt, van ja, als, laten we even bij Thomas een voorbeeld blijven... als dit niet in het belang is van de maatschappij dat, dat wij... Uh, uh, dat, dat de aarde opwarmt of dat, dat lampen kapot gaan of weet ik veel wat... Ja, dan moet je daar dus wat aan doen. Maar dat betekent dus opleggen van bovenaf. Ja, ja of, het, of het onttrekken aan de vrije markt. Maar werkt, werkt het ook niet voor een deel omgekeerd... dat juist bedrijven die zich nu op deze manier maatschappelijk verantwoord tonen... dat die ook beloond worden met, met, met de aandacht en dus de kooplust van, van, van, van, van consumenten? Die denken, goh, wat een leuk bedrijf, daar wil ik graag iets, iets van kopen. Ja. Dat lijkt me ook nog wel. Ik bedoel, in die zin zou je... Ik, uh, waarom zouden aandeelhouders eigenlijk per definitie op winst uit zijn... en niet bijvoorbeeld ook op maatschappelijke doelen? Uh, dat, dat, is heel, dat is een heel simpel antwoord. Is dat, uh, dat ook, ook jouw pensioen wordt ergens belegd. Uh, en ook jij als consument wil dat dat, dat, dat rendement oplevert. Dus de, de markt in die zin heeft heel weinig moraal... Weet je wel, gewoon uh, Ja, maar, maar dat is, daar raken we ook wel even weer een fundamenteel punt. Een boel, ja. Vroeger was een aandeel, uh, dat ging om houderschap. Dat ging om, om mijn, mijn opa en oma hadden aandelen... en die hielden ze 10, 15, 20 jaar. Want ja, dat, dat is een dat, groot dat verschil. Met nu, is dat het wordt inderdaad over de aandeelhouder gepraat... maar van sommige bedrijven wisselt de aandeelhouder... ongeveer de helft van de aandelen gaan per dag naar een andere uh, eigenaar. Dus er zitten mensen op te speculeren. En we bijten onszelf ook weer in onze staart... want via pensioenfondsen, onze hypotheek... zijn we zelf weer aandeelhouder. En uh, vervolgens gaan we klagen als dat te weinig rendement oplevert. Dus je moet je, dat, dat, dat over gesloten systemen gesproken... op het moment dat, dat in de keten mensen bezig zijn met het maken van winst... moet je ook niet raar opstaan te kijken dat ze weinig op hebben met uh, uh, moraal. Maar er was laatst een enquête maar... bij, bij studenten. Volgens mij was het in Groningen en 80% van de studenten... die hebben gezegd, kijk, we willen helemaal geen auto meer. We willen toegang hebben tot mobiliteit. Ja. He, en ik wil niet vier liter cappuccino moeten drinken in die autogarage totdat die auto weer klaar is. Dus dat ja. vind ik zonder van mijn tijd. Ja. Dus wat je ook ziet is dat de behoefte van de consument is gewoon fundamenteel aan het veranderen. Ja. En met name de jonge generatie, die hecht geen enkele waarde aan bezit. En daar zijn we natuurlijk op een heel cruciaal punt, dat wij in een maatschappij leven waar we denken onze identiteit te kunnen en te moeten definiëren over die dingen die we hebben. Maar delen is het nieuwe hebben? Delen is het nieuwe hebben. Ja. Gaan we wat meemaken nog? Want het is, het klinkt, klinkt allemaal heel spannend en, en interessant. En wat is weer zo anders. Ik, maar... niet, ik denk dat mensen dan gewoon andere dingen willen hebben. Misschien niet speciaal een auto, want in de stad is dat niet zo praktisch. Dus dan willen ze misschien andere dingen hebben. Het lijkt me eigenlijk weer heel... Uh, uh, dus, en dat is dan fijn dat mensen dat willen hebben, maar dan zeg je dat ze natuurlijk verder niks willen hebben, Ik geloof maar, dat, maar, dat dat niet gaat werken. Ja, maar hey, ik, ik, ik heb is een gewoon... ander, ik, wil, ik volgens mij zit er een ander thema hierin, en dat gaat over loyaliteit. Want, uh, ik, want en dat raakt ook in de discussie die we eerder hadden over politiek. Maar hoe zou je nou, uh, uh, um, wat de samenleving zo kunnen organiseren dat loyaliteit wordt beloond in plaats van afgestraft? En wat, mm -hmm. wat jij net zei over die mm -hmm. banken en dat is als iedereen de hele tijd van aandeel wisselt en dat is dus eigenlijk niet productief voor een duurzaam... en ik vind het woord duurzaam daarin wel relevant... Ja. Dan, dan zou je moeten kijken hoe kun je loyaliteit belonen. Ik vind het zelf heel interessant bijvoorbeeld met de zorgverzekering. Vroeger werd loyaliteit beloond. had ook andere nadelen. Maar het was belangrijk als je dan langer bij een verzekeraar werd, zat... Dan, ja. dan was dat ook goedkoper. Nu is het belangrijk dat je ieder jaar wisselt. Er wordt ook de hele gezegd dat iedereen moet gaan wisselen. Dat is super duur. Uh, die, en ook daar heb je dus geen band meer tussen... Ja degene die erbij zit en, ja. en zo'n maatschappij. Dus hoe zou je die loyaliteit kunnen ja. bevorderen? Andere vraag, want ik vind het wel heel interessant... want bij zorgverzekeraars zie ik hetzelfde als bij banken. Ja. Waarom, misschien kun je mij dat uitleggen... waarom heeft een zorgverzekeraar een winstoogmerk? Ja. Dat betekent dus dat in de hele keten, in de voedselketen... er bovenop iemand staat die als, als doel heeft het maken van winst. En vervolgens vinden we het raar dat iedereen onderin die keten... winst gaat proberen te maken. Waarom is dat niet een overheidstaak? Ja, dat, dat is ook even. Dat ben ik met je eens. Het is heel, ja. totaal zot om daar winst te willen maken. Overigens is het zo dat een verzekeraar op het gezondheidszorgdeel geen winst mag maken. Ja. Um, kijk. Maar goed, dus voor de, vorig jaar 3,1 miljard. Nee, ja, ze, ze hebben belachelijk veel uh, ja, uh, dus geld hebben, overgehouden. Vorig jaar enorm veel geld overgehouden. Waanzinnig, gehouden. ja. ja. Uh, kijk, en, en alleen het probleem is dat dat zou inderdaad niet hoeven. Uh, maar het is alleen ook zo dat dat alleen het winst eruit halen is helemaal niet genoeg, want uh, zorginstellingen mogen geen winst maken... en zijn net zo uh, geobsedeerd met geld uh, verdienen omdat ze namelijk de hele tijd ook bijna fiat gaan. En omdat, uh, omdat ze nergens meer zeker van zijn. Dus Jawel, alleen maar die, maar het maar die zorgverzekeraars zijn natuurlijk ook een stelletje grappenmakers. Want die gaan vervolgens ook weer zorgverzekeringen in het leven roepen... voor hele kleine groepen waar ze heel, veel, heel ja. weinig kosten aan hebben. Ja. Bijvoorbeeld uh, academici ja. uh, van, ja. van, van 35 tot 55, noem ja. maar wat. En, en, dat is relatief een hele gezonde groep, verdien je lekker ja. aan. Ja, precies. Maar dat haalt ook weer de solidariteit ja, uit het systeem. En Ik zou ook zeggen dat dat eigenlijk verboden moet worden... Uh, het is trouwens ook een heel verkeerd signaal, want je krijgt ook voortdurend voor dat soort oproepen die gaan over: uh, hebt u geen kraamzorg meer nodig of hebt u geen kraamzorg nodig? Dan hoeft u zich er niet voor te verzekeren. Je zou denken: uh, verzekeren gaat over eigen belang, maar ook over solidariteit. Dus als je zelf geen kraamzorg nodig heeft... misschien heeft iemand anders ja, het nodig. Dat betekent dat als je dus He? heel gezond bent... dan betaal je eigenlijk mee ja. in de premie van mensen die heel veel zorg nodig ja, dat hebben. Is, ja, dat is nou juist het aardige van verzekeren. Dat je je doelbewust als je zelf gezond bent... Maar gegeven het feit, hè, want dit gaat veel verder dan zorgverzekering... Ja. dat het begrip solidariteit eigenlijk in onze maatschappij... zijn waarde aan het verliezen is. Of misschien wel compleet kwijt is. Ja, wat wat moeten we daarmee? Wat kunnen we daarmee? Het idee van een overheid is... het idee van belasting is ook niet alleen het sturen van gedra gedrag... maar ook het herverdelen van gedrag geld. Uh, dus ik zou zeggen dat zoiets nou bij uitstek een overheidstaak is. En dat dus niet thuis hoort bij allerlei zorgverzekeraars die als, als uh, uh, hoogste doel hebben het maken van winst. Ik ben een groot voorstander van de vrije markt, begrijp ik niet verkeerd. Maar, maar niet op dit soort plekken. Want ik zie namelijk het gedrag wat ik zie, wat ik bij banken heb zien misgaan, zie ik nu mm -hmm. eigenlijk geïmporteerd worden in allerlei andere sectoren. En uh, een goede vriend van mij werkt in een zorginstelling... in, uh, in het midden van het land. Um, en daar zijn ze nu ook met targets aan het werken. En de kosten moeten omlaag. Nou, vervolgens worden er minder patiënten worden het behandeld. En iedereen viert feest, want de kosten zijn omlaag gegaan. Maar jawel, je hebt wel allerlei suicidale mensen net naar huis gestuurd. Ik bedoel, is dat nou het idee van zorg. Nee, dat ben dat ik. Totaal, ik ben het daar. Het heel valt mij mee eens. op. Ik ben wel ja. benieuwd wat je daarvan vindt. Het valt mij op dat wat er zo mis is gaan bij die banken, de targets en het moest allemaal efficiënter en zo. Die, die flauwe kul zijn we nu aan het invoeren in het onderwijs en in de zorg. Ja, daar ben ik daar ben ik hardgrondig mee eens. Ik maak het ook, uh, ook vanuit de. Mijn functie als toezichthouder ik heel vaak mee dat uh, dat. Die, uh, die productielogica, dat er dus geproduceerd moet worden. Die is zo dominant. Uh, dat uh, dan wordt gezegd: van nou, we gaan dus nu minder uh, uh, we gaan, uh, meer produceren voor minder uh, geld. En dus uh, hebben we nu nieuwe targets. Om iedereen moet. Uh, uh, en dan komen er percentages. zo. Ja. En dan, dan vraag ik van: kan dat eigenlijk wel? En, ja. uh, en Ik kreeg laatst wonderblog. als antwoord. Ja. ja, dat is een target. Dus ja. de vraag of het kan. is eigenlijk niet eens meer. Is het niet eens meer relevant? Dus ik ben, ik ben het daar erg mee eens. Maar ik denk ja. trouwens wel: Dus we zouden inderdaad de marktwerking moeten echt gewoon. Daar moeten we echt vanaf in de publieke sector. Uh, dan blijft nog wel staan dat je ook moet erkennen: dat de overheid moet daar dus centraal in staan. Maar de overheid is ook niet ideaal. De overheid heeft als, als hart hard kenmerk. dat die ook heel bureaucratisch van zichzelf. en zijn eigen uh, werkgelegenheid organiseert. Uh, dat ook, maar ook vooral uh, verstarring. En uh, ik had ooit een keer een, een, een vriend die werkte bij wat toen nog het arbeidsbureau was. En die werkte daar een beleidsmedewerker. En die zei, uh, ik kan hier alleen nieuwe plannen bedenken. Maar ik weet één ding zeker. Ergens in de organisatie stranden ze. Ja. En dat maar, is die periode van in, in, in, overheidsbureaucratie. Ja, eens, en wat ze, nou in wat ze nou in Scandinavië heel goed doen. En dat zouden we dan in moeten importeren. Daar, daar weten ze. Daar hebben, vinden ze de overheid heel belangrijk. Maar ze snappen ook dat die heel bureaucratisch is. En dus um, hebben ze daar een, een systeem waarin... Je, uh, als jij een groep bent van uh, burgers of van uh, professionals van een of andere soort... en jij denkt dat je van het geld dat de overheid uitgeeft, dat jij het zelf beter kan... Dan krijg je het geld, en mag je het proberen. Nou ja, heel, so. dat, dat is heel belangrijk. Nou ja, even nog naar, naar, naar Kilian, toe je zegt van nou ja, wat je nu <laughs> dus ziet, is zeg maar, wat in de bankensector gebeurt, is dat het nu in andere sectoren zich gaat, voor, voor gaat zetten. Ja. En dat je daarover verbaasd bent. Ja. Nou, ik ben er helemaal niet over verbaasd. Om je kunt ook zeggen, nou, de banken waren eigenlijk zeg maar, de koploper van een, van een verkeerd systeem. Ja. En wat is het resultaat? Ze zijn hartstikke beloond. Ja. Dus, nou goed, je gaat, je gaat niet het acht uur zo nakijken... heb je in het voorgesprek ja. gezegd. Maar als je dat nou zo, zo nakijkt... dan zie je eigenlijk wordt in, in deze maatschappij... constant het verkeerde gedrag ja. wordt constant beloond. Ja, nee, dat, nou, dan dan ik moeten ik we niet eens. verbaasd zijn dat iedereen een verkeerd gedrag toont. Ja, nee, in ben, plaats van dat, dat, dat omdraaien. Maar geef eens een voorbeeld. Nou ja, we hebben het net met, met de bank gezien. Dus de overheid is eigenlijk ingesprongen... en heeft het foute nee. gedrag... Ja. Uh, van, van, van een paar mensen hebben zij gewoon ge beloond en gecompenseerd. Ja, ik als, als, als, het, als ik in mijn bedrijf een fout maak. Nou, dan komt niemand hoor. Dan ben ik gewoon failliet. Dan ben ik gewoon klaar. Dan hoef ik niet bij de toneelgroep in Den Haag aan te bellen. We weten Sterker nog, sinds de crisis weten we dat de overheid toch wel bijspringt. Dus in die zin is het nog alleen maar erger geworden. Ja. Als je kijkt naar toezichthouders, ook bij woningbouwcoöperaties... of bij andere semi-publieke overheidszaken... dan zie je ook dat slecht gedrag inderdaad beloond is. Ja. Nee, maar ik beetje... ook ja, dat is nog een wat aan jou vragen, ligt Want jij zei helemaal aan het begin... Van dat jij dus van overtuigd was geraakt dat de bonussen, prestatiebeloning dat dat echt verkeerd werkt. Nou, intuïtief ben ik het daar heel erg mee eens. Maar ja. jij weet dan ook heel goed waarom. Vind je het goed dat dus we dat even parkeren? Oh, ja. En dat we die vraag gaan doen nadat ik een plaatje gedraaid heb van jullie. Want we, we hebben, anders komen we er helemaal niet meer aan toe. Uh, het gaat maar door. Ik vind het hartstikke interessant. We gaan even een plaatje draaien van, uh, van jou, Thomas. Stel ik voor. Mm -hmm. uh, Kies Jarrett heb je meegenomen. Ja, prachtig. Ja. Ja, waarom? Nou ja, dat zullen we straks allemaal horen. Hij is, hij is dus een soort pianist en hij improviseert eigenlijk iedere concert. En iedere concert is gewoon benoemd naar de plek waar hij het gespeeld heeft. Dus iedere concert is eigenlijk helemaal uniek. En laat maar raden, dit was in Duitsland. Keulen. Keulen, precies. Ja, ik ken hem. Ja. Prachtig hè? Ja, schitterend. Jared, uh, hoorde u? Uh, uh, als u mee wilt kijken met deze uitzending... kijkt u even op radio1.nl, want uh, heel bijzonder... we hebben het mooi beeld gebracht vandaag... dus u kunt echt meekijken en meeluisteren... naar uh, deze bijzondere fiesta-uitzending van KZ met drie hele bijzondere gasten. Thomas Rauw, architect Kilian Wabu, organisatiepsycholoog... ooit werkzaam bij ABN AMRO... en Evelien Tonkes, hoogleraar actief burgerschap... Dat zijn mijn drie gasten. We hebben het over het nieuwe Nederland, waar we eigenlijk een beetje over lopen te filosoferen. Maar niet helemaal vrijblijvend ook weer niet. Evelien, je uh, begon net met een vraag aan Kilian we over uh, bonussen. Ja, mijn vraag was eigenlijk vooral: uh, waarom bonussen niet werken? Ik bedoel, ik stel me voor dat ze niet werken, maar wat is ja. de reden die jij nu uh, vanuit de praktijk kent? Ja. Het idee achter beloning is dat je gedrag probeert te sturen... door middel van motivatie. Dus stel... Uh, ik wil op dit moment thee hebben. En ik vraag jou, wil je voor mijn kop thee halen? Nou, daar heb je geen zin in. En vervolgens trek ik mijn portemonnee. Ik geef je duizend euro. En, en prompt ga je dat wel doen. Sterk nog, de rest van de week. De, de rest van de week. Voor duizend euro. Uh, vanuitgaande de rest van de week breng je jouw thee. Precies. En, en als je het bedrag maar hoog genoeg opvoert... dan zul je op een gegeven moment denken... ik laat mijn gêne varen. En voor, voor 30.000 euro ga ik mijn kopje thee halen voor die jongen. Um, maar de gedachte is... meer motivatie levert meer prestatie op. Nou, In een simpele maatschappij is dat ook zo. Dus als je um, in een fabriek iets in elkaar moet zetten... en, en het is heel simpel, dan, dan is meer motivatie ook meer prestatie. Meer een, beloning is ja, meer prestatie. Meer, meer, als ik jou geld geef, dan ben je gemotiveerd... en dan ga je datgene doen wat ik wil dat je doet. Nou In een, in een simpele maatschappij, bij simpele taken, geldt dat dus ook uh, absoluut. Bij een complexe taak, dus als ik vraag ga even de marathon lopen... of ga even een blinde darm eruit halen bij iemand... is het niet een kwestie van of je dat wil, maar een kwestie van of je dat kan... En dus dat, dat hele concept van gedrag is, is een kwestie van willen... dat is gewoon veel te simpel. Dus uh, als jij mij vraagt werken bonussen... dan is het antwoord dus ja, dat werkt heel goed... als het om een simpele taak gaat. Maar bij iets moeilijks, um, dan is het ook een kwestie van kunnen. En wat heb je nou bij banken gezien? Is dat mensen gemotiveerd werden, dus iets wilden... wat ze eigenlijk niet konden. Dus producten die ze niet begrepen... of de markt die gewoon helemaal niet open stond voor een product. En dan ga je mensen dus motiveren voor iets wat ze niet kunnen... En als ik jou ga motiveren om een marathon te lopen... terwijl je dat niet kan, uh, is er kans dat je dood neervalt. Of in ieder geval jezelf geweld aan doet. Nee, nou, dat, dat, is... Wat, dat is wat er gebeurt bij de bank. Maar dan zou dan een verdediger van bonussen zou toch zeggen... van, ja, nee, maar dan geven we gewoon bonussen hm. aan mensen die het wel kunnen. Dat is juist dit idee. Ja, en uh, dus bij simpele taken nogmaals... dus als je in een, in een productiebedrijf werkt, kan dat dus ook wel... Uh, het tweede nadeel is dat je de, de intrinsieke motivatie... dus dingen die je uit jezelf doet omdat je het leuk vindt... die ondermijn je door middel van geld. Want? Ik krijg het uh, toch niet voor betaald? Ik krijg geen bonus, bekijk het maar. Uh, bijvoorbeeld, hè, dus er zijn leuke onderzoeken met uh, medewerkers gedaan. Nou, laat ik een, een grappig voorbeeld nemen op de late avond. Bij, bij kinderen bijvoorbeeld, dat je ze beloont voor het maken van een tekening. En vervolgens gaat die beloning weg. En dan zeggen ze, ja, bekijk het ook maar met je tekening. Want ik, net kreeg ik er wel voor beloond en, en nu niet. Nou, bij werknemers werkt het ongeveer uh, hetzelfde. is Dat je mensen extrinsiek gaat motiveren. En mensen zijn, ook in deze maatschappij... dat raakt een beetje aan jouw onderwerp... intrinsiek enorm gemotiveerd om dingen te doen. Als vrijwilliger of als uh, nou ja, op een of andere manier... bij de samenleving betrokken. Dus het nadeel van, van uh, beloning, dus alles in geld uitdrukken... is dat je... Um, dat je de boel enorm versimpelt. Maar wat niet Tonker zegt, de bedoeling van bonussen... althans dat zullen de voorstanders zeggen... is dat je mensen beloont die het aantoonbaar wel goed doen. Dan is het ja. de vraag, hoe meetbaar is het goed doen? Nou, ja, en dat, dat is dan het, het, uh, het volgende probleem. is: Hoe stel je prestaties vast? Hè? Dus in De jaren dat ik bij ABN AMRO werkte... werd er 4 miljard euro winst gemaakt. Dat was toch een hele goede prestatie. En ik haalde mijn targets ieder jaar. Dus dan moet ik toch een hele goede medewerker zijn geweest. En uh, ja, nu is de boel failliet en zitten jullie met een rekening van 30 miljard. Nou, ja, dat, of 15 uiteindelijk wellicht. Um, dus het, het, wat prestatie is in onze maatschappij is heel moeilijk vast te stellen. En in, in de zorg, en ik spreek af en toe met zorginstellingen... en kom daar om te zeggen, jongens, maak nou niet die fouten die ik heb gemaakt... is dat ze gaan proberen om prestaties te meten. Dus wat is een goede thuiszorghulp? Is iemand die uh, per dag vier mensen wast... Dat, dat is niet hetzelfde. Als, als ik het mag afmaken. Vier mensen wassen per dag is een veel te simpele uh, uh, const, hoe heet het, idee van wat prestatie is. Met iemand praten, zorg, uh, interesse hebben is, is minstens zo belangrijk. Samenwerken, als je Samenwerken, ook niet meten. elkaar helpen. De, en dat is niet te kwantificeren. En in een complexe maatschappij heb je dus complexe maatstaven nodig van wat prestatie is. Nee, wij kennen, wij, in, zeg maar, in ons vak kennen we geen, geen boni of uh, prestatiebeloning. Uh, zeg maar, het, het, het honorarium is dus eigenlijk een soort, een soort ereloon. Uh, dat betekent in principe dat je daar. Het wordt honoreerd dat je bereid bent je vaardigheden gewoon ter beschikking te stellen. En men heeft alle vertrouwen in dat je vaardigheden voldoende zijn om voldoende prestatie te leveren. Maar het resultaat staat overal om het heen. dat resultaat is dus uh, eigenlijk niet wat we met elkaar verwacht hebben. Heb jij wel eens tegen een opdrachtgever gezegd: van, Weet je wat, ik ga dat tekenen voor jou? Sterker nog, ik ga het realiseren. Maar bepaal jij nou na afloop maar eens wat het waard was. Ja. Ik heb ook een opdrachtgever was voorgesteld... <coughs> mij in de prestatie van dat gebouw in die zin te laten participeren. Dus als de, de verschijningsvorm van het gebouw... tot een bepaald succes leidt voor de opdrachtgever... dat ik daar een beetje aan mee, dat ik een beetje mee aan, aan kan participeren. Omdat dat is eigenlijk, zeg maar... dat, het, dat ik wil meeparticiperen aan het effect van, van, van, van mijn handelen. En anders kom je in een soort prostitutie terecht... En dat is eigenlijk waar wij nu in, in, in, in gaan verkeer. Had. Als je, eigenlijk is het een soort grote prostitutiecasino. Uh, uh, waar je gewoon aan mee moet doen. Als je niet mee moet, dan blijf je, gewoon, blijf je gewoon lekker buiten. Ja, maar dat geldt er in feite voor bijna alle diensten die we afnemen nu? Dat is een fixed price. Als je je banden laat verwisselen, kan je zo van tevoren zien wat het kost. Ja, ja. ja. Nou, maar, ja maar dan ik, noem je ook iets wat, wat goed meetbaar is. Dus, hè, dus dat je in, in een café 3 ja. uh, euro voor je geeft. Dat is een hele duidelijke maatstaf voor wat jouw beleving van, van, uh, van dat product. Nou, ik heb je... ooit, ooit Op deze stoel waar jij nu zit... heeft ja. ooit iemand gezeten die een prachtig verhaal vertelde... over een café in Berlijn overigens. Ja. Waar een, uh, uh, een, op een gegeven moment een nieuw concept werd toegepast. Als je er binnenkomt staan daar tafeltjes met glazen... en één fles wijn en een klein houten doosje. En na afloop, en die, die ober loopt alleen maar rond... om de glazen te vervangen en nieuwe wijn er neer te zetten. En na afloop bepaal je zelf wat het je waard was. Het ja. bleek dat die man uh, 30% meer op Precies, ja. Dus als je meer je betaald werd iets... dan mensen ons ja. het zo leuk vonden... dat ze meer geld erin deden dan ze eigenlijk normaal gesproken ja. betaald hadden. En dan noem je dus een, een dienst... waarvan je heel makkelijk kan vaststellen wat die je waard is. Als je iets eet, kun je meteen vaststellen wat het is waard. Een jaar later heb je geen nieuwe mening over hoe dat gerecht was. Maar in een complexe maatschappij... bijvoorbeeld in de zorg of in de bankaire stelsel... Kun je soms drie jaar later nog een, een, je mening herzien over wat je toen gekocht hebt? Het maar maar is de, eenvoudige dief, hè? Ja, ja maar is de Bonnie niet een soort correctief? Daarvoor dat je eigenlijk niet krijgt waar je eigenlijk recht op had. Als ik even naar de bouwsector kijk. Kijk, hoe we in de bouw. Uh, we, hebben, we kennen in de bouw het fenomeen oplevering. Dus ja. oplevering is het moment. waar iedereen denkt: van ja, eigenlijk ben ik nu klaar. Dus die, die opdrachtgever moet het maar overnemen. Nou, dan komt iedereen bij elkaar. En dan ga je een dagje rond. Zegt: nou ja, het licht gaat aan. De deur gaat open. Nou, ik kan naar buiten kijken. Nou, het lijkt een beetje op wat we getekend hebben. Nou, volgens mij is het klaar. Opgeleverd. Dan is dus iedereen betaald. Vervolgens komt die Opdrachtgever in zijn gebouw denkt, nou, het licht gaat niet aan, het klimaat is slecht, de, de, de, de, de kieren zijn niet dicht. Nou, dan vindt hij allerlei gebrekens in het gebouw. En dan moet hij achteraf ervoor strijden dat het alsnog gebeurt. Ik zeg van, nou, een gebouw is dan pas opgeleverd als aantoonbaar iedereen zijn performance daadwerkelijk heeft waargemaakt. Dus je gaat niet een gebouw op dag één opleveren. Maar je zegt van nou, over vier seizoenen heen gaan we het gebouw monitoren. En als over vier seizoenen heen blijkt dat het gebouw doet wat het zou moeten doen. wat bijna nooit het geval is. in 70% van alle gebouwen in Nederland. doet de installatie niet wat die zou moeten doen. pas dan is het gebouw opgelegd. Ja. Ik, ik vind het heel mooi. Ik wil even, even, even een stapje terug naar wat we het net over hadden. als jullie het goed vinden. Namelijk over, over want we hebben het steeds over vertrouwen. of liever gezegd, gebrek aan ja. vertrouwen. Onze maatschappij struikelt ja. over zijn eigen wantrouwen. Ja. Dan zeg ik niks seks. Ja, geks, denk ja. ja klopt. Ik. Um, is, is zeg maar verdienmodellen die inderdaad, restaurants die komen en zeggen. Ja. bepaal achteraf maar wat. Of he, als je jas aantrekt, bepaal maar wat het jou waard was. Ja. Zijn dat soort verdienmodellen eigenlijk niet een, een hele mooie manier om eens vertrouwen in zo'n maatschappij ja. te laten creëren? Wat, wat, wat ik heel fascinerend vind, is als mensen uh, kinderen opvoeden, dan weten ze vaak perfect hoe die balans zit. Je geeft namelijk zoveel mogelijk autonomie en zoveel mogelijk vrijheid, maar je geeft altijd feedback. Die twee dingen gaan altijd hand in hand. En iedere ouder uh, weet precies wat ik bedoel. Je geeft ruimte, maar je geeft ook constant negatieve of positieve feedback. Dus als, als, als je kind een tekening maakt... en ik ben even groot als het huis... dan, dan zeg je, nou, aardig gedaan, maar enzovoorts. Je geeft feedback over wat je daarvan vindt. Bij organisaties doen we dat precies niet. Namelijk We gaan allerlei regels bouwen... in de, in de gedachte dat we dat dus blijkbaar kunnen... dat we kunnen inkapselen. En om toch naar iets van een oplossing toe te gaan... in mijn geval bij organisaties... is dat je mensen eigenlijk zoveel mogelijk ruimte moet geven. Dus laat professionals vooral zelf... Bedenken hoe ze een school moeten runnen. Uh, laat artsen vooral zelf bedenken hoe ze dat ziekenhuis moeten doen. Thuiszorgmedewerkers dat, vooral zelf hun uh, werk doen. Absoluut, ja, dus hoeveel mensen ze per uur kunnen, kunnen wassen. Maar geef, en dat is dan de, de, de, de, de, de, wat nu vaak mist... geef dan wel feedback over hoe dat gaat. Dus even een heel concreet voorbeeld. Tien thuishulpmensen. De een wast vier mensen per dag, de ander veertig. Ga met elkaar, met professionals, in gesprek hoe dat kan. En dan kom je erachter dat diegene die 40 heeft, de, de kantje te vanaf loopt of veel te slordig is. En diegene met 4 die is te lui of die is te langzaam. En geef daar feedback op. Nou, ik, ik merk nu bij organisaties is dat dat model, van, dat, dat opvoedmodel met constante feedback, veel beter werkt dan een handboek aan regels. Nou, ik ben gedeeltelijk met je eens. Om, kijk, feedback geven. Je kunt alleen over iets feedback geven waar je bewustzijn van hebt. Ja. Maar ik geef even een voorbeeld. Nou, je had net een, een, een restaurant in Berlijn. Nou, nu het restaurant in Düsseldorf. En dat is een restaurant. Heb je een groot buffet. Dus iedereen uh, komt binnen. En dan betaalt hij zoveel euro. En dan gaat hij langs het buffet. En dan gaat hij opscheppen. Het effect van een buffet blijkt te zijn. Dat je altijd meer opschept. Dan je daadwerkelijk ook kunt eten. Ja. Je wordt verleid wat je ziet. Uh, of je bent met je buurman aan het praten. Je hebt niet in de gaten wat je opschept. Met het gevolg dat dit uh, restaurant heel veel afval had. Heel veel... Uh, etensresten had aan het eind van de dag... omdat mensen veel te veel hebben opgeschept. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben een regel ingevoerd. Nou, okay, als je klaar bent met eten... dan betaal je voor iedere 100 gram groente op je bord een euro... en voor iedere 100 gram vlees betaal je nog 1,50 euro. Nou, binnen twee weken 90% minder etensresten op het bord omdat mensen zich niet bewust waren wat ze aan het doen zijn... is er toch een, een, een correctief ingevoerd ja. in, in, in een soort van een negatieve bonnie. Ja. Ik, ik heb ooit begrepen dat, dat we in Nederland... 20% van het eten wat we inkopen gooien we ook weer weg. Minimaal, ja. Minimaal. Ja. En dat het wereldwijd op kan lopen tot een derde of zo. Ja. Nou, dat is zo'n schokkend cijfer waarvan je altijd maar hoopt dat het een rekenfout was. Um, het zal wel niet zo zijn. Wat zouden we nou kunnen doen om... Uh, al dat voedsel dat we weggooien om dat A te voorkomen. Dat is natuurlijk ideaal. Maar als dat niet kan, is er nou geen enkele manier om dat te recyclen? Waarom wordt veevoeder niet gemaakt van al die afvalproducten van restaurants? Nou, dat, dat, dat gaat ook gebeuren. Daar is bijvoorbeeld een, een grote supermarketing. Je hebt ook het, het fenomeen van vervaldatum, wat op, de, op, de, op het voedsel uh -huh. staat. Dat is dus niet het echte datum. Dat is ook een soort, het zoveelste businessmodel wat ze dan toepassen. Um, dus het verval in een supermarkt die is gedwongen... bepaalde dingen waar uh, het verval dat hem is uh, afgelopen... moet hij gewoon uit de schappen nemen. Ja. Vroeger prochten ze dat naar de boer en die gingen naar de geven. Nou, ja. wat zij dus doen, ze gaan het inzamelen. Daar hebben ze een grootkeuken gestart. Dus alles, alles wat ze uit die schappen halen, wordt op dezelfde dag naar een grootkeuken gebracht. Daar staan ja. altijd koks die zeggen van, nou, oh, wat hebben we vandaag? Nou, we hebben een beetje paprika, nou, we hebben een beetje gehakt, een beetje uh, dit. Nou, wat gaan we vanavond koken? Huppakee, gaan ze koken, ja. afpakken. En de volgende, volgende ochtend komt dat kant-en-klare maaltijd terug in de supermarkt, helemaal fris. Nou, prachtig model. Toch? Dat schitterend. Ja, ja met alle uh, het, het, het lijkt me ook mooi, maar het, het, we hadden het nog even over vertrouwen en uh, hoe je dat meer terug kan krijgen. En uh, jij zei van uh, uh, je zou dus veel meer met ze, uh, vertrouwen geven en feedback. En ik denk dat dat je inderdaad uh, uh, dat we zeg maar die hele het hele circus van uh, papieren verantwoording die eigenlijk nooit ergens over gaat, zou je volgens mij moeten gewoon helemaal moeten verlaten. Uh, en, uh, Geef eens een voorbeeld. Nou, kijk, mijn moeder werkte vroeger onder andere in de jeugdzorg. Nu is het zo dat je in de jeugdzorg moet je gigantisch veel. Uh, rapporteren over wat je allemaal hebt gedaan, wie je waarin hebt gestuurd... waar je hebt gesproken, wat, wat het probleem is, en, enzovoort, enzovoort. Want, ook oh God, stel je voor het iets fout gaat... Ja, dan precies, moet helemaal te ja, traceren nou, zijn wie wat ja, wanneer deed. Ja, wat mijn moeder moest doen was uh, de hele week uh, jeugdzorg En maandagochtend, uh, dan had ze een uurtje... waarin ze sprak met de adjunct directeur. En die vroeg dan, hoe gaat het ermee? En wat heb je de afgelopen week gedaan? En wat ga je deze week doen? Redelijk eenvoudig. Zou nu niet meer kunnen, maar naar zoiets zou je volgens mij juist terug moeten. En de je moet dan ook weer zo nu dan met iemand praten. ze dus nu dan praat je met je collega's, dus veel meer uh, dialogische verantwoording. Dus veel ja. meer gewoon in het gesprek. Dat zit dan allemaal niet op papier. Nee, dat klopt. We gaan ook niet alles in het leven op papier vastleggen. Want hoe meer je op het papier wil gaan vastleggen, hoe groter ook het, de, de leugens op papier worden. Ja. Uh, want we hebben inmiddels... <tot> het de baas wil om goed nieuws horen, ja. dus krijgt hij ja. goed nieuws. Ja. en, en, en, dus en We ook... kunnen alles op papier uiteindelijk. We kunnen van, van pap papier is inderdaad super geduldig. Dus daar kun je alles, alles opzetten wat je wil. Uh, en iedereen weet ook dat een heleboel van die systemen die we dan maken... Uh, om dingen vast te leggen, dat mensen die gaan manipuleren. Uh, maar, maar betekent dat ook en dus dat, dat inderdaad... de maatschappelijke pijngrens ook omhoog moet? Want wij, wij accepteren ook als maatschappij geen incidenten meer. Ja. Eén dus klein is, incident en boem. Ja, maar ja. Dat, is, vind ik, dat is wel zo. En tegelijkertijd is dat ook wel heel moeilijk. Omdat, dat zeggen we allemaal makkelijk in het algemeen. Maar als jij inderdaad uh, uh, jou, uh, weet ik veel, jouw partner legt aan het ziekenhuis. En die is toen overleden. En die was nog maar uh, uh, uh, 43. Dan denk jij toch, wie heeft dat gedaan? En ik wil het waterse steen boven. Uh, hè? Dus dan ga je niet zo makkelijk zeggen. Nou, dat zal dan wel, uh, wel goed zijn geweest. Ja. Dus... Maar wat je kan doen. In het tuchtrecht gebeurt het ook wel dat je kijkt of in die, in die context mensen goed gehandeld hebben. Van is dat nou dat je ook een vorm van feedback trouwens. Dus dat je gaat kijken. en het eventueel ook bestraft als iemand daar gewoon uh, steek heeft laten vallen. Maar. Um, wat we nu doen is bijvoorbeeld in ziekenhuizen... zo aardig die, in het ziekenhuis heb je zogenaamde diagnose-behandelcombinaties. So de arts moet, moet uh, aanvinken wat hij denkt dat het is. Een gruwel, toch? Is, is een gruwel, maar bovendien is het ook vraag om, om, om fraude. Maar nog veel vervelender is dat, dat het voor een arts ook heel moeilijk is... om, om van tevoren vast te stellen of iemand nou een gebroken been heeft... en, en ook nog... Van welk soort? Want gebroken benen, daar heb je verschillende soorten en maten in. Um, Laat en wat, staan in de, in de geestelijke gezondheidszorg. Precies, daar zit helemaal een ramp. Wat, wat is een ja. depressie? Of wat is mm. een borderline? Dus het is allemaal hartstikke lastig. En ook ik, ik spreek er weleens met, met uh, zorginstellingen. En dan, dan, dan hoor ik gewoon weer de bank, waar die dan uh, 15 jaar geleden stond. Van we gaan het allemaal meetbaar maken. En daar gaan we mensen ook op afrekenen. In plaats van, zeg nou tegen die arts... doe nou met dat gebroken been wat jij denkt dat goed is... maar daarna moet er wel een, een collega of een, een, een platform zijn... waarin gekeken wordt, was dat nou goed, ja of nee. Maar even over artsen gesproken. Ook daar weer even, laten we even naar de spulregens kijken. Volgens mij is het, is het alleen maar een symptoombestrijdende. We gaan niet terug naar de oorzaak, kijk naar Japan. In Japan wordt een huisarts betaald... naar gelang dat hij gezonde patiënten heeft. Dus hij wacht niet zo lang dat, dat iets fout gaat... maar hij wordt daarvoor betaald dat iets niet fout gaat. Overigens, dat is nou precies wat het UMC Radboud... Uh, aan het proberen is met één specifieke groep... namelijk Parkinson-patiënten, net afgelopen week uh, convenant gesloten. Dus er wordt wel naar je geluisterd. Ik heb met twee zorgverzekeraars in de regio... precies dat afgesloten, uh, uh, afgesproken, die Parkinson-patiënten. Het ziekenhuis wordt betaald naarmate het ziekenhuis erin slaagt... om die patiënten relatief zo gezond mogelijk te houden. Ja, nou maar die, die Japanse huisarts die komt dus bij jou langs en zegt Frank, nou, je moet minder bewegen of je moet meer bewegen, je moet stoppen met roken, je moet biologisch eten. Dus die geeft je advies hoe je gedrag moet veranderen, zodat je gezond blijft. Nou, dat, dat vind ik ja. inderdaad. Ja, maar om dat je lijkt me eerlijk gezegd. Op, op ja, huisartsen, als, en, huisartsen zijn eigenlijk op, waren op zich prima bezig euh, en zijn ze vaak trouwens nog, maar. Het wordt nu per stuk afgerekend. Op, op, op, hè, per behandeling, dat is natuurlijk heel gestoord. Dan heb je belang bij meer behandelingen. Maar ik denk omgekeerd, als je gaat zeggen... Je gaat mensen uh, belo belonen naar de hoeveelheid uh, gezonde patiënten die ze hebben. Dan wil dus nooit meer iemand in een achterstandswijk gaan zitten... waar je een heleboel ongezonde patiënten hebt... die ook tamelijk ongezond blijven. Dus dan krijg je dat ja. dus wel weer een, maar, maar om, om een, punt, een enorm toch, groot probleem, volgens mij. Toch, toch bij te vallen op één punt... is dat als je ziet hoeveel geld er gaat naar preventieve gezondheidszorg... dat is eigenlijk heel weinig. Ja, ja. Uh, als je ziet er gaan, of gaan miljarden... In, de pillenindustrie is, is zo pervers als maar zijn kan. Het is de bedoeling dat we lang blijven leven en, en allemaal aan de, aan de pillen gaan. Ja, weet je, we, we, uh, kunnen hier, we kunnen hier vier uitzendingen vullen. Want ook dit ja. is natuurlijk een heel interessant dossier. Er zitten ja. allerlei perverse prikkels in het systeem ingebakken. Ja. Specialisten krijgen betaald per handeling. Ja. En hebben dus geen enkel belang bij zo efficiënt mogelijk, zo goed mogelijk behandeling. Nou goed mogelijk, dat is een beroepsheer. Ja. Maar ik bedoel, de prikkels zijn, zijn eigenlijk allemaal verkeerd. Ja, ja. Het zijn staan allemaal de verkeerde kant op. Ja, dus, ja, dus het, het, het, veel tijd, dus het nieuwe systeem, Nederland, systeem is verkeerd. We zouden het vragen over het nieuwe Nederland hebben, maar een, een, een, een vettax of iets in die geest. Dus mensen, overgewicht zijn van de grootste problemen. Dat we daar wat aan doen of dat we daar strenger op zijn of meer in de preventie uh, iets doen in dit geval, lijkt me. Winst. In Bhutan ga je de bak in als je rookt. Hè? Dus roken verboden. Dus als je rookt ga je twee jaar de bak in. Ja, en ik begrijp ook één dag in de week is het alcoholvrij. Ja. Ik ga, ga naar het land wonen, lijkt nog. wel. <lacht> nou, vanaf in januari heb je even tijd, hè? Ja. <lacht> ja. Op dit tijd ze wel, ja. Ja, ja helaas. Goed, we gaan, wel, ik had gezegd, jullie hebben allemaal een muziekje uitgenodigd. Evelien Tonkers, um, uh, jouw muziek hebben we nog niet gehoord. Uh, jij kwam met Koop uh, Boys and Simpson. ja nooit spijt me echt. Uh, nou, bij? ik heb het ook nog maar passen uh, van mijn uh, briljante broer, die altijd uh, muziek uh, vindt die mooi is, uh, en daar heeft hij dit weer gevonden. En uh, het lied: uh, Het wie uh, uh, zijn dat? Uh, ja, het zijn een soort uh, uh, uh, close harmony folk uh, uh, zangers, uh, maar het is een uh, heel mooi, maar het is ook een geweldig mooie parodie op een heleboel dingen waar we het nu over hebben, uh, omdat het gaat ook over als je een wereld zo inricht, dat he, de, de, het gaat over nieuwe kleren van de keizer. En de keizer wil dat er um, uh, zulke mooie kleren uh, komen die niet bestaan. Dat is de opdracht. Er moet iets komen wat niet bestaat. Nou, dat gaat iedereen heel serieus nemen. Dus ze gaan allemaal iets maken wat niet bestaat. Uh, en uh, dat wordt uiteindelijk, wel natuurlijk door de mand, dat weten we allemaal. Maar denk, als je dit zo meteen hoort, bijvoorbeeld aan... Het streven uh, dat in Nederland uh, er binnenkort geloof, de meerderheid van de Nederlanders moet hoger zijn opgeleid. Dat is zo'n zo'n zo zo kentering Is er al, toch? Maar nou, dan moeten er nog meer. Want we moeten meer, we moeten een heleboel hoger 70% hoger opgeleid zoiets hebben. punt is, dat gaat gerust wel lukken. Het enige is dat het gaat op de kleren van de keizer manier lukken. Namelijk, we gaan gewoon de eisen verlagen. We gaan het zo doen dat. Uh, dat, dat dat er meer mensen slagen voor iets. Uh, want het zal natuurlijk niet... de mensen worden echt niet slimmer dat door zo'n streven. Is, ja. uh, dus we maken een papieren circus weer... waarbij dan iedereen hoger opgeleid is. En het enige is dat we allemaal weten... dat het eigenlijk de nieuwe kleren van de keizer zijn... en dat we dus eigenlijk er niet op vooruit gegaan zijn. Koop Boyce Simpson, The Emperor's New Clothes what shall we do with the emperor's new clothes something is missing and my how it shows he won't be happy when the wind blows what shall we do with the emperor's new clothes here's to the merchant who sold him the cloth Everything perfect, no sign of a moth He's taken the money and now he's made off Here's to the merchant who sold him the cloth God save the emperor, God save the king God save the chancellor, now let us sing Sing as we watch their a swing God save the Emperor, God save the King. Here's to the artist who made the design. So complex the pattern, it boggles the mind. Nobody happened to notice in time. Here's to the artist who made the design. Here's to the seamstress who sewed a fine seam Made everyone with a captured moonbeam Now it's completed, she's not to be seen Here's to the seamstress who sewed a fine seam God save the emperor, long may he reign Try not to step on the hem of his train Now all the court wants to dress just the same God save the Emperor, long may he reign Here's to the gambler who spotted the plot Short the and up the Muziek uh, op zoek van uh, Even Tonkers. Uh, een van mijn gasten, Kilian Waboe, Thomas Rous en de andere twee. Uh, met z'n drie zitten we hier om eens uh, te kijken en na te denken over een, een nieuw en anders, ander Nederlands, een, een Nederland. Een Nederland wat misschien ook wel als vertrekpunt vertrouwen heeft. Dat we beginnen met elkaar te vertrouwen en dan eens even gaan nadenken over wie daar vervolgens uh, een uitzondering op vormt. Dat lijkt me een mooi, mooi vertrekpunt, toch? Ja. Um, we hadden het over stellingen, over wat, wat is. Uh, uh, Kilian, jij had uh, gezegd: het bankaire stelsel moet anders ingericht worden. Want uh, je zei straks: eigenlijk, die bankenmedewerkers, uh, met alle respect, jouw oud-collega's, uh, ze hebben nog steeds niet door dat er bij hen destijds iets fout gegaan is. Ja. En dat is er ook persoonlijk verantwoordelijk voor zijn. Ja. Met z'n allen. Klopt. En ik heb Thomas al een paar keer horen zeggen... we moeten niet symptomen bestrijden... maar over het systeem praten. En bij banken is dat zeker het geval. Kijk, een bank is een, een middel tot een doel. En uh, wat, wat was nou ook alweer het doel? en uh, uh, Als je teruggaat naar hoe banken zijn ontstaan, dat zijn, waren instellingen... die um, zorgden voor betalingsverkeer. Dat je, dat je, dat, en ten tweede, dat je geld veilig was. Hè, dat je het niet in een oude sok of te doen. En uh, dat je krediet kon krijgen. Dus dat je, als je even geld nodig had, dat je dat van de bank kreeg. En dat was het doel. En niet meer dan dat. Um, en zo zijn ze ook ontstaan. Vaak lokaal. Hè, de Amsterdamse Bank, de Rotterdamse Bank, de Twentse Bank. Zo, zo zijn die banken ontstaan. Maar ze zijn geworden tot instellingen waar gewoon geld verdiend kon worden. En ik merk nu, als het nu een discussie gaat... is het vaak van, mag het een onsje meer of minder zijn? Maar nooit over de vraag van, wat, wat wilden we er nou eigenlijk ook alweer mee? Uh, en dan het, het feit dat ze dus aandeelhouders hebben... en op de beurs genoteerd staan, is daar een, een voorbeeld van. De ABN AMRO gaat dadelijk terug naar de beurs. Nou is iedereen weer heel erg blij. Ja, maar waarom, waarom is een bank eigenlijk op de beurs? Die aandeelhouder wil gewoon geld zien en verder niks. Banken zouden weer nutsvoorzieningen moeten worden... Het lijkt mij prachtig, maar als ik, ik kan niet goed beoordelen of dat kan. Uh, nou, en, dan, reo, dan krijg je eigenlijk, de kan. bank wordt een soort coöperatie dan. Hè? Een soort een, een oude idee van de Rabobank. Uh. Nou, wat, wat, ik, um, wat ik heb gemist in de discussie tot nu... is dat die, die, die eerste vraag in ieder geval beantwoord zou moeten worden. En ook op, op politiek niveau, van wat, wat wil je er nou mee? En nu is het zo dat als het misgaat met een bank... als het goed gaat met ze, dan maken ze winst. En als het fout gaat, dan betaal jij de rekening. En als, als burger moet je de vraag krijgen van... wil je dat nou eigenlijk wel? Nou, Wil jij de verzekeringsmaatschappij zijn van een bank? Dat, dat zijn Als jullie... ondernemer zou ik wel zo willen ondernemen, ja. ja ik Ja, En uh, het antwoord op die vraag is meestal nee. Dus we willen wel dat ze succesvol zijn. Wij als burger zijn er ook niet altijd duidelijk in. Als, het su als ze succesvol zijn, dan vinden we het mooi. ABN Amro neemt een Italiaanse bank over. En de topman wordt man van het jaar. Dat vinden we allemaal geweldig. ABN Amro wordt overgenomen door een Belgische bank. En, en het is allemaal fout. Daar moeten we dus een keuze in maken. Maar... Dit is allemaal heel, vind ik, heel erg halfslachtig. Maar in jouw, in jouw uh, gedachte, ik begrijp dat dan een soort coöperatie... heeft die ook nadelen? Um, ja, veel minder winst. Uh, minder winst en, en ook... Dus lage rentes in, in, in, voor ons als, als we spaarden zijn. Uh, dat is ook een vraag inderdaad, of je... Uh, Bijvoorbeeld betalingsverkeer is nu... iedereen denkt dat dat gratis is, dat is het natuurlijk niet zo. Dus op een of andere manier moet je er ook voor betalen. Um, en dat soort dingen zijn nu niet transparant. En op het moment dat ze we wel transparant worden... gaan we met z'n allen klagen. Maar in, stap één, het nieuwe Nederland, daar zouden we het over hebben vandaag... is dat je een discussie voert over wat je nou eigenlijk wil met de sector... En dat geldt ook voor allerlei andere... waar we het misschien ook nog over hebben... de zorg of een woningbouwkop. Maar het is wel fascinerend dat die hele discussie... ook in de politiek gewoon überhaupt niet gevoerd wordt. Er is een aanzet geweest van... moeten misschien de banken opgesplitst worden... en de zakelijke activiteit en de consumenten... weer net als vroeger uit elkaar getrokken worden. De banken riepen heel hard... nee, kan niet, boem, doen we niet. En toen was het vervolgens weer oorverdovend stil. Ja, maar omdat iedereen zich realiseerde... dat we de fundering onder het fout systeem onderuit halen... En dat wilde niemand. Niet iedereen heeft baat erbij... dat we dit systeem fout blijven organiseren. De, zeg maar, de toneelgroep Den Haag heeft hun inkomsten te danken... aan het feit dat we, nee, dat we dus een niet-duurzame maatschappij hebben. Dus we moeten niet over de symptomen praten. We moeten kijken welke maatschappijen willen we daadwerkelijk... in Nederland gaan organiseren. Waar wil Nederland over zeven jaar zijn? Ik hang in je lippen, alles maar hoe organiseer je dat? gegeven het feit dat jouw toneelgroep absoluut uh, gevestigde belangen nou, heeft... Ik heb daar nog dat een dat vraag ik aan Evelien. Ja, daar heb ik nog een vraag, een vraag aan Evelien, gezien, jou, gezien jouw achtergrond. Wat, wat mij altijd zo interageert, dat voor een totaal fout liedje... het Koningsliedje, zeg je toch maar even... binnen 24 uur 2,5 miljoen mensen achter de knoppen komen. En voor de meest existentiële vragen... sommige zijn vandaan langsgekomen, daar hoor je niemand over. Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Over actief burgerschap gesproken? Over actief burgerschap gesproken? Dat vond mij Ehm, uh, ja, gebied. Klopt. Hè? Um, en, uh, maar ik snap je vraag niet precies, geloof ik. Uh, nou, waar, waarom gaan mensen wel, waarom gaan, kruipen mensen achter de computer om iets te vinden over een, een koningslied in een tekst uh, en daarop daar te reageren? En, maar niet over de meest fundamentele dingen die ons maatschappij op dit moment. Uh. Nou, dat is natuurlijk heel eenvoudig te beantwoorden. Omdat het koningslied is heel erg kan je heel eenvoudig iets van vinden. Uh, en het is natuurlijk ook zo. Dat, we daar, dat onze samenleving ook wel heel complex is. Dat is op zich een ontzettend cliché. Maar van heel veel dingen is het ook heel moeilijk om iets te vinden. Ik denk dat voor heel veel mensen. Dat. dat ik heb ook maar over, over een heel beperkt aantal dingen heb ik best wel een mening, oh, dat heb maar die dus... knop nou weten te verbergen. Ja. Ja, ja, maar bedoel, bijvoorbeeld als, als hij zegt van, nou, we kunnen dit banken kunnen we ook als een soort kunnen we ook als een soort publieke instellingen, dan denk ik al van, nou kan dat inderdaad wel. Maar kortom, dat is dus, het is gewoon heel veel eenvoudiger. Ik denk dat dat dat ons, het is heel erg moeilijk om een actieve burger te zijn in een samenleving die je niet zo goed begrijpt en waar je. Dat is denk ik een ander iets. Uh, wij hebben ook, uh, wat, we, wat vind ik ook missen collectief, is een soort idee over collectieve verheffing. Dat, dat we ook nog betere mensen zouden moeten worden. Maar er zit er ook niet nog een idee in. En niet dat alleen dat ze klein van, zijn. Ik, ik maar... kan van alles vinden, maar het maakt toch geen bal uit. Nee, nee ik dus zou bedoel ik. Ik, ik. ik heb hetzelfde mening Dat als... is denk ik ook zo, maar dat heeft weer te maken met de mate waarin je ook. Uh, waarin we onszelf willen organiseren. Nou, dat hoeft niet per se via politieke partijen... maar we zijn nu ook heel slecht georganiseerd. Je kunt natuurlijk in je eentje nooit heel erg veel beginnen. Volgens mij. Nee. Dus je moet altijd de op een of andere manier massa maken. En we maken van, of, nu eigenlijk zo, nooit massa. De discussies van de afgelopen jaar die bij het meest zijn bijgebleven... zijn het Koningslied en Zwarte Piet... Uh, en dan ja, zie dan heb ook zo'n maatschappelijk probleem te pakken. Om, om, met, er wordt met zoveel passie over gesproken. En ik, ik ben het wel met Evelien eens. Het is heel moeilijk om de straat op te gaan voor een abstractie. He, van ik wil een ander bankair stelsel. Nou, Occupy was natuurlijk een tijdje heel succesvol. Hè? Ja, dat, ik was, dat is wel grappig. Ik ben, ja. daar, ik ben daar meerdere keren geweest. Want ze hebben me gevraagd als spreker wil je daar komen. En die banken. Dus ik ben daar een paar keer geweest. Nou, het was zo'n trisootje. Ja, maar dat was het uh, hele punt. De, de ideeën van Occupy waren misschien maar niet zo gek. Niet. Maar, maar dan zag je een paar van die freaks rondlopen. Ja. en denk je, nou, ik ben weg. Ja, het was heel triest. Om, goed, er zaten nou, er wel mondiaal een paar goeie bij. Mondiaal was het er toch een heel. Het was natuurlijk een ijzersterk. Ja. In zijn geheel was het een ijzersterke beweging. Ja. Maar, ja, maar wat, je, wat je zag, is dat mensen. Het, het, het, het, dat merk met banken ook veel. Ja. Mensen kunnen het niet benoemen. Maar iets zit ze totaal niet lekker. Ja. ja en en, en dan, dan merk je. Dus ik heb heel veel lezingen op dat gebied gehouden. En dan, dan kom je eerst mensen heel erg boos. Maar zijn niet in staat om het om te zetten in iets concreets. En bij, bij het Koningslied kan dat wel. Of, uh, of bij het Koningshuis, daar kun je ook een makkelijke mening over hebben. Maar niet uh, over iets abstracts en iets groots. Van waar ben ik dan voor? Maar hoe nou. zet je dat nou in beweging? Verandering? Nou, ik ben even wat? met uh, wat Evelien zei van... Nou, in je eindje kun je niks bereiken. Nou, daar ben ik dus fundamenteel mee oneens. Uh, als, als, het is altijd bij, bij grote veranderingen hebben vaak heeft maar één iemand die heeft aan het begin gestaan. Kijk naar uh, kijk naar Gandhi bijvoorbeeld een positief voorbeeld. Nou, Hitler is zeg maar een heel negatief voorbeeld. Dus ik geloof de ja, heilige. Er komt in... één iemand wordt bekend. De rest die die. Ja, weet één system. iemand kapitaliseert op iets wat leeft bij de rest. Ja, precies. Mm, exact. Ja. Maar het gekke is, want ik, ik zie de Twitter berichten. Twitter ontploft ongeveer na aan van deze uitzending. Met heel veel mensen, dus het roept ontzettend veel. Wat wij hier nu bespreken ook maakt heel veel los. Dus mensen, heel veel mensen zullen vinden... wat jullie vinden, wat jullie beschrijven... dat dat echt een probleem zijn. Dat dat echt een serieus probleem is. Er is een groot draagvlak. Ja. Waar is dan bij, die vlinder? Waar is die nou, kijk, ik vind Occupy zelf daar een goed voorbeeld van. Kijk, Occupy was best wel goed in het uh, articuleren van mondiale onvrede. Hm. Niet alleen ja. in Nederland, op heel veel plaatsen tegelijk. Het kreeg ook heel veel aandacht. Dat ging toen even heel goed. Maar toen was het volgende... Wat, A, was de vraag, wat is jullie standpunt? Nou, ja. daar ging het al verkeerd, want daar is iedereen te individualistisch maar waar, waar, voor. Maar is zit nee. nu wel de, de oplossingsrichting? Hoe, wie nou, is dan die vlinder die die vleugelslag... waardoor uiteindelijk een heleboel gaat veranderen? Ik vromeren? denk dat, dat naar, de, daar zit volgens mij dan toch gewoon het vrij simpel in... Dat op de, de overgang van zoiets krachtigs van Occupy naar daadwerkelijke maatschappelijke verandering, zit hem dan ook wel in dat je het op een of andere manier gaat organiseren. Wat nee. iedereen nou deed, was zeggen van nou, ik heb deze mening, maar ik weet niet, ik praat niet voor de anderen hoor. Nee. Dus de anderen kunnen allemaal hun andere mening hebben. En dat is wat jonge mensen tegenwoordig leren om voor zichzelf alleen maar te praten. Nou, ik, ik en dat, dat is denk ik een heel groot probleem. Ik denk dat iedereen. En de zegt... oplossing is, dus dat wel te doen. Ik denk dat iedereen zich realiseert: het gaat niet om een trucje of, uh, uh, of, of iets leuks te vinden en dan gaat alles verbeteren. Ik denk dat iedereen voelt, uh, wat van het begin aan zeggen, dat we aan het einde van een systeem beland zijn. Dus we hebben ook geen crisis. Alleen we staan met onze neus tegen, tegen die glazen bol aan. Die zeggen van ja, tot hier en niet verder. Dus we staan nog niet aan de vooravond van de zoveelste industriële revolutie. Ik denk we staan aan de vooravond van een zijnsrevolutie. Een zijnsrevolutie. Een zijnsrevolutie. We moeten onze relatie met alles wat ons zijn... wat ons leven überhaupt mogelijk maakt... zodat we gast op deze planeet kunnen zijn... moeten we herdefineren. Dat is een ongelooflijk groot Vraagstuk. En daar wil niemand wil eraan, maar we moeten het gewoon doen. We moeten naar een andere gedragscultuur en niet een trucje uitvinden. Ja, misschien ook, want ik zie dat de tijd begint te vorderen... Als ik ook een conclusie zou mogen geven naar, naar dit gesprek, maar wat mij ook is opgevallen in al die jaren dat ik weg was en heel veel in, in kleine zaaltjes sprak over de banksector en, en de economie, is dat, dat uh, wat markt is en wat overheid is, dus de, de grens wat we overlaten aan de markt en wat nou eigenlijk echt thuishoort bij wat een nutsfunctie is. Dat, dat dat volledig uit het lood is. En ik, ik ben er ook niet negatief over, maar dat zal opnieuw uitgetekend moeten worden. Dat betekent ook, even een herdefiniering van de overheid. En wat, waar de overheid oorspronkelijk voor bedoeld is. Ja, en, en, en dus ook een, een herdefiniering van wat solidariteit is, wat collectiviteit is. Uh, en wat, wat mensen voor elkaar over hebben. En dus ook een herdefiniering, dat bedoel je te zeggen, herdefiniering van burgerschap. En dat is dus burgerschap. Uh, uh, en ik denk ook dat we daarbij niet moeten onderschatten belang van, uh, de, van het belang van het woord. In die zin dat uh, als je heel vaak tegen mensen zegt dat, ze bijvoorbeeld, dat iedereen alleen maar op zijn eigen belang uit is. Dan creëer je dat in zekere zin ook. Dus we hebben het afgelopen twintig jaar ook heel weinig verhaal gehad over, over solidariteit en over uh, Altruïsme over dat heel veel mensen ook graag wat voor een ander willen doen... wat voor een ander over hebben. En dat verhaal hoort er ook bij. En als je dat verhaal niet hebt, moet je niet verbaasd zijn... dat op een gegeven moment niemand dat meer weet hoe dat eigenlijk moet. Thomas, concluderend? Nou, concluderend denk ik, de centrale vraag is... is het mensbeeld? Van welk mensbeeld uit willen we deze maatschappij organiseren? En kijk, één ding is zeker, dat zal iedere luisteraar beamen... we komen ergens vandaan en we gaan ergens naartoe... en daartussenin gaan we die hele kermisje organiseren... Dus ik, ik denk, de vraag is, wie zijn we eigenlijk en waarom zijn we hier? Die moeten we een keer beginnen te beantwoorden. Vandaar ook mijn statement. We staan aan de vooravond van een zijnsrevolutie. We moeten ons zijn op deze aarde volledig nieuw gaan definiëren. Ik ga jullie bedanken. We zijn het einde gekomen van de twee meest inspirerende uren die ik in mijn hele journalistieke bestaan heb meegemaakt. En ik wil jullie er heel hartelijk voor en echt oprecht voor bedanken. Want ik vond het echt prachtig en ik vond het heel erg mooi en inspirerend. Ik hoop dat, uh, dat dit ook iets is, dat dit misschien wel de vlinderslag is. Die uiteindelijk iets gaat veranderen. Eh, ten goede van dit prachtige land. Thomas Rauw, architect. Kilian Wawel, organisatiedeskundige. En Evelien Tonkes, bijzonder leer actief burgerschap. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Hartelijk dank voor jullie. Prachtige inzichten. Zometeen op deze zender uh, het programma Woord. Nora Romanes Romanescu is uw gastheer. En ik wil u heel hartelijk danken voor het luisteren. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.